Dorold Megens met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 20 uit Amsterdam aangehouden... die verdacht wordt van betrokkenheid bij twee dodelijke schietincidenten... in Rotterdam-Zuid vorige week en gisteravond. In beide gevallen werden de slachtoffers, mannen van 58 en 63... zwaargewond gevonden, zo verleden in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat de rol was van de nu aangehouden man. De politie houdt nadrukkelijk de optie open dat hij niet de schutter is... en houdt rekening met meer aanhoudingen. Donald Trump heeft het hoger beroep verloren in de zaak over seksueel misbruik en smaad van schrijfster A. Jean Carroll. De aankomend president was in beroep gegaan omdat hij de dwangsom van 5 miljoen dollar niet wilde betalen. Het federaal hof heeft besloten dat het vonnis in stand blijft. Carroll beschuldigde Trump ervan haar midden jaren 90 te hebben verkracht in de paskamer van een warenhuis. De rechtbankjury wees die beschuldiging af, maar legde Trump wel een dwangsom op voor aanranding en laster. In Servië zijn 13 mensen aangeklaagd vanwege het instorten van een dak van een treinstation in Novi Sad. Dat gebeurde begin november. Daarbij kwamen 15 mensen om het leven. Onder de aangeklaagden is de voormalige minister van Transport en Infrastructuur, maar ook twee directeuren van de Servische Spoorwegen en de ontwerpers van het station. Overmorgen 1 januari gaat een aantal nieuwjaarsduiken niet door. Onder meer op Ameland, in Scheveningen, Castricum, Harlingen en Wijk aan Zee... is de duik afgelast vanwege de harde wind die wordt verwacht. KNMI waarschuwt voor zware windstoten tijdens de jaarwisseling en op nieuwjaarsdag. Om diezelfde reden gaan morgenavond ook een aantal vreugdevuren niet door. In plaats daarvan worden die vanavond al aangestoken. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Minima liggen tussen de 2 en 7 graden... Morgen, oudjaarsdag, overdag zo goed als droog. S'avonds en tijdens de jaarwisseling kan het vooral in de noordelijke helft gaan regenen. En aan de kust zijn dus zware windstoten mogelijk. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertragingen Noord-Holland op de A10, noord om precies te zijn bij Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd, de hoogte van Amsterdam-Tuindorp richting Diemen...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 Met nu de herhaling van Alternative FM. Some nights I dream with eyes closed. I see the life we lived once. And I feel relief knowing that you and me, we bury our guns. I was a fool for you, but did what I had to do.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 Force the air out of our lungs So how can we breathe if we deny the only truth komt Singa, en onder haar eigen naam is het Eva van Leeuwen... komt langs om iets te laten horen van haar album... wat ze in 2025 wil gaan uitbrengen. Het wordt dan ook een bijzondere optreden... want ze maakt gebruik van de bank. Diezelfde bank waar ook Harlem Lake op te vinden is. Maar ze doet het niet alleen. Ze neemt Bas Faf mee en haar songs klinken iets anders... dan je ze eigenlijk wel van haar gewend bent. Gaat meedoen aan de popronde van dit jaar uh, en over poprondes gesproken dat is uh, voor de mensen die vandaag de gast zijn in deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf niet helemaal onbekend want we hebben hier in de studio Singa en een oude bekende want die is ook wel eens een keer eerder geweest dat is Bas. Goedenavond. Goedenavond. Hey. Ja. Ja, allereerst uh, ja, Bas, want hier heb ik al een tijdje niet gesproken. Want uh, ja, jij duikt uh, op een gegeven moment op, uh, want jij hebt, uh, je, bent, uh, je hebt hier wat meters uh, gemaakt, uh, muzikaal gezien. Dat was met Tessa Vier, geloof ik? Tessa Vier of Ariane Abbestey. een van die... Ja, uh, in ieder geval... Uh, met allebei ben ik hier ja, wel een keer dat, geweest. Dat, dat geloof ik ook. Isaac Bullock misschien ook nog een keertje. Ook nog, denk ik. Ja, lang geleden. Het is lang echter. geleden, ja. ja. Zeker een jaar of tien uh, terug. Zoiets. Even over dan uh, nu uh, in de hoedanigheid uh, met... Moet ik, uh, ja, hou, hou ik hem voor de camera? hou ik hem op zijn kop. <laughs> nee, het is wel goed. Uh, maar even over, daarover gesproken... Um, dat is, dat is, uh, nu uh, werk jij samen met Singa. Uh, is, hoe is dat gegaan? Ben jij, is, ben jij gevraagd door, uh, door haar of ja. hoe is dat gegaan? We hebben met elkaar gestudeerd aan het conservatorium in Haarlem. Ja. En uh, Eva, Singa. Ja, die, Eva. Uh, ja. Vroeg me eerst voor, mij voor wat uh, tentamens. Weet je wel van die speeltentamens, bandtentamens? En toen mm. ging ze op een gegeven moment. Uh, de eigen muziekvelder, de vroegstof ik gitaar wilde spelen bij haar. Ja. En uh, zo geschieden, Zo geschieden En zo is het ook... Uh, Alweer, is het, ja. uh, vijf jaar of zo, zes jaar of Ah, ja. ja. oh, Dat is al een is knap lange 18. tijd. Ja. Ja. Um, en het is helemaal te gek. Van, van, van Eva, dat is de echte naam natuurlijk van, van Singa. Uh, die ken ik al sinds 2021. Zover gaat het terug. Want dat uh, was de tijd dat jij een van je eerste EP's volgens mij afleverde. Uh, Singles, ja. ja singles, ja, in de ja. Resonate, geloof ik. Die, die, die ja, single. Resonate, de EP, die kwam ietsje later. Maar dat was wel inderdaad de periode dat ik de eerste singles ben gaan releasen. Dus ja. dat klopt. Ja, en toen want, stond ik al op de radar, blijkbaar. Uh, ja, toen al. Uh, bij mij al zeker. Uh, en waarom? Omdat ik uh, toch iets heb met uh, wat jij uh, brengt. Hmm. Uh, dat doet mij een klein beetje denken aan de piratenperiode. Dat uh, is al wel honderd jaar geleden dat uh, dat uh, zo is. Want het is een beetje alternatief R&B. Waar komt de belangstelling voor alternatief RB bij jou vandaan? Goeie vraag. Ja. Um, nou, dan moeten we echt helemaal terug naar mijn jeugd, denk ik. Mm. Want ik heb altijd een ontzettende voorliefde gehad voor. Um, Amerikaanse rapmuziek. Dus denk aan 50 Cent, G Unit, uh, The Game. Um, dat soort types, zeg maar. Ik zou ook bijna naar een concert van hun gaan toen ik uh, een jaar of twaalf was of zo. Ik was diehard fan. Dus ik liep dan als twaalfjarig meisje, koptelefoon op en dan echt keiharde hip-hop, keiharde rap. Mm -hmm. um, dus daar is denk ik het de, de hip-hop stukje uitgekomen. En daarnaast veel Alia geluisterd, Alicia Keys, Beyoncé, of course. Um, mm -hmm. Maar altijd wel in hoekjes gekeken wat wat alternatiever was dan uh, de mainstream of zo. Dus ik heb ook veel artiesten die ik dan aan vriendinnen die luisteren... en die ze dan zeiden van, huh? wie is dit? Of Josh Stone bijvoorbeeld. Ja. Nou, voel, helemaal waanzinnig. Maar ja. meisjes van mijn leeftijd of vriendinnen... die keken me echt aan van, wie is dit? Wat luister jij? Waarom ga je niet gewoon normale... of nou ja, normale hè, of uh -huh. mainstream dingen gaan luisteren? Ja. Dus ik denk um, dat ik altijd wel een beetje voorliefde... voor een beetje de underdog heb en zoek naar nou ja, speciale ding eigenlijk is. Ja, ja. Uh, Want dat is denk ik ook wel uh, de trigger, denk ik. Waarom ik dan weer zo'n mafkees vind uh, van nou ja, <lacht> dit is natuurlijk wel iets uh, wat uh, draaibaar is. Maar kennelijk in de afgelopen tijd zijn daar meer mensen nu een beetje achter aan het komen. Want uh, ja, uh, het is inmiddels 2024 en ik uh, geloofde dat uh, ook de landelijke muziekmedia uh, dat inmiddels ook helemaal niet ontgaan is met wat jij allemaal uit, uitspoken bent. Klopt. Hè? Ja, ja, klopt. Heel tof. Dus echt... Um, ja, mijn eerste landelijke airplay is er uit. En dat is van de, van de week gebeurd. Ja. En dat was echt een mega verrassing. En uh, toch wel een soort mijlpaal of zo. Ja, ja. En ik hoop eigenlijk dat dat een beetje het duwtje is naar, uh, naar, naar de rest. Ja. Ja. Poprondes, ik zei het al, is jou ook niet vreemd. Want waar heb jij, in welke popronde heb jij gezeten? 2000... Moet ik goed zeggen. 22? 22. Ja, ja 22. 2022, ja. ja, dat was twee jaar geleden. Ja, ehm... Ja, um, nou zegt Bas net, uh, conservatorium. Is dat het conservatorium hier in Haarlem? Ja. Zie je? Dat, dat is toch... Dus daar is het... Uh, ontstaan. Is, uh, ontstaan. Jij ja. komt ook al uit Haarlem, hè? Nee, uh, van origine niet. Nee? Nee, ik kom uit Vlissingen. Vlissingen? Vlissingen. Ja. <laughs> Pap, als je luistert, shout-out naar jou. <laughs> maar je woont nu wel al een tijdje in Haarlem, toch? Ja, ja al bijna tien jaar. Ja? Dat, uh, ja, ja. Ja. Wat, uh, wat vind jij van de stad? Fantastisch. Ja, ja ik vind het heel fijn. Het is... Het is gewoon nog overzichtelijk of zo. Het is gewoon wel echt een stad waar ik vandaan kom. Daar, daar is het gewoon wat kleiner. En iedereen kent iedereen en zo. En daar was ik een beetje, een beetje klaar mee misschien. En hier kan je nog steeds wel een beetje in de anonimiteit zitten. Genoeg mensen. Prachtige stad vlakbij het strand. Want daar ben ik ook opgegroeid. Dus ja, je Geen zit erop zo nog even kijken. Ja. Um, dus dat is ook super fijn. Ja, het is wat ik zeg. Het is een, het is een mooie combi, denk ik, tussen, tussen Amsterdam en dan rustigheid of zo. Geen trams en metro's. Dat het allemaal overzichtelijk is, vind ik heel chill. Ja, wat, ja. uh, wat, wat breng je dan toch nog als je eventueel naar je vader zou gaan in Zeeland? Wat, uh, wat vind je dan daar nog terug in Zeeland? Ja, als ik naar mijn ouders ga, dan is het toch wel een bepaalde rust of zo, ja? denk ik. Daar is het gewoon... Wat ik zeg, iedereen doet een beetje zijn dingetje. Iedereen kent elkaar, maar voor de rest gebeurt er ook niet zoveel. Ja. En dat is heel relaxed. Voor een paar dagen. Ja. En daarna heb ik wel weer zo van, oh ja. ja oh, we wel weer moet er weer wat gebeuren. Ja. En dat is ook denk ik wel de reden dat ik hier naartoe ben gekomen. dat je gewoon veel dichter bij het vuur zit. Ja, ja. je bent niet de enige uh, muzikant uit Haarlem. Of uit, uit Zeeland. Nee, dat nee. klopt. Ja. Nou, er zijn, er, we hebben er hier ook nog eerder in één in, in de studio gehad. Dus die brengt een beetje Bruce Springsteen-achtig materiaal. Heeft die, dat heeft hij afgelopen jaar uitgebracht. Cool. En dat is Bernard Hering. Zeg je die naam nou wat? Nee, nou nee. zeg maar niks. Nee. Nee, maar hij komt wel uit Zeeland. Uit Zeeland, ja, dan uh, Zeeland, is Zeeland. Hè, dan, uh. ja, dus, dus, uh, dus je bent niet, uh, niet de enige uh, zeel in Haarnem. Nee. Maar ah, hij woont daar namelijk ook. Dus, uh, ah, ja. leuk. Ja. Um, nou ja, we, we gaan uh, straks uh, dingen van je horen. Mm -hmm. En uh, natuurlijk is het ook leuk als we weten uh, dat er iets ook van jou gaat aan uh, zitten komen. Maar dat gaan we uh, in de loop van de uitzendingen, gaan we het onder meer uh, erover hebben, denk ik. Um, voor de mensen die mee zitten te kijken op dat mooie jijbuis. Wat is het geval? 30 mei hadden we hier ook een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. En op een gegeven moment was hier uh, Harlem Lek de gast. En Janne Timmer zei, <lacht> we trekken die bank even een stukje naar voren. Want daar kunnen we lekker op zitten. En wat doe jij Eva? Jij dacht... Die bank, dat ja? is hem. Die ja? moet ik hebben, ja, ja. tuurlijk. Ja. Dus je gaat straks uh, gezellig naast Bas zitten... en dan uh, moeten ja. we dat uh, vangen in een beeld. Dus ook dit wordt een bankoptreden vanavond. Banksessies. Ja, oké. Okay. Vanavond in deze 3 voor 12 Noord-Holland Voetgolf van jullie. Uh, het lijkt er echt uh, op alsof we het, het hele jaar door live muziek hebben. Nou, dat uh, gaat, uh, gaat helemaal goed komen. Want Singa is vandaag met Bas te gast... En het eerste nummer wat we gaan beluisteren... dat is ook meteen de meest recente single. En dat nummer dat heet Sun Goes Down. enough time in this world to show you how much I adore you yeah. We're cruising from city to city All the way through down south We got no plans, no future, no past Just your hand in my hand We can do whatever we want If the sky falls down we'll die as one Make the Remember us it's alright, it's okay as long as you hear. your superpowers really got a hold on me this crazy world keeps on turning and we just ride along we got no plans no future no past wish this day never ends Maybe We moeten weer heel actief. Want in één keer, bop abrupt. Uh, en meestal horen we dan altijd een galopje van een snaar of wat dan ook. En in dit geval was het in één keer over. Ja, en dan moeten we opletten. Dus uh, hier was het applaus van The Sun Goes Down. Uh, dan is het natuurlijk uh, tijd voor het tweede nummer van dit blokje van mm. één. Tenminste, het eerste blokje van één. Uh, en dat uh, nummer dat heet Fire. You take me higher, higher. I like the fire we make, slowly burning, not away. You distract me and my feelings, focus on me breathing. A beautiful connection flows naturally. Oh, you sweep me off my feet and catch me falling. Pull me closer when you think I've hadn't had enough It's us against the world now I Bring the fire, we go all out You give me all the love I need I'm brave me, oh No more second guessing Cause you're my curse, it's a blessing As long as you give me all Ja, nu voelde ik hem aankomen, ik denk. Ja. Dat was het eerste blokje van twee. Straks volgt er uiteraard natuurlijk een volgend blokje. In totaal gaan we er zes laten horen. Ja, we hebben net al twee nummers gehoord van Singa. En Bas, die zegt net, ga je, ga je nou ook met Eva verder praten? Nou, niet helemaal, want ik heb iets vernomen... Ook. Want ja, uh, we hebben volgende maand bij een 3 voor 12 noord holland voetgolf ...hebben we hier de burgemeester in dit, uh, van dit dorp. Ede meneer David Molenburg, die schijnt op een bas te spelen. Hij zegt altijd van, er zijn twee verschillen. Bernd Snijder is, uh, dat is iemand een bassist. Uh, of Hij zegt, dat, uh, nee, die speelt de bas en ik ben een bassist. Dat zegt... David Molenburg over zijn collega Bernd Snyder. Of ex-collega is het inmiddels. Maar die David Molenburg die is ook gel gelinkt aan jouw familie, heb ik begrepen. Hoe zit dat? Dat klopt, dat is best een leuk verhaal. Ja. Uh, mijn vader uh, die speelt in een jazzbandje al sinds de middelbare school. Heet dat uh, niet de Brand New Alzheimer? De Brand New <laughs> ja. dat klopt. Ja, dat is, dat is een goede bandnaam ook. Ja, ja. En, um, ja, Ze hebben op het Kennermer gezeten. En toen is die band ontstaan en later is David Molenburg... Zeg even dat ze twintig waren. is die erbij gekomen. Ja. Uh, als ik me niet vergis. Maar uh, ik ben als klein jongetje van, uh, van vijf of zes... Ja. ging ik altijd mee naar optredens. Dus dan ging ik altijd als enige, want er was natuurlijk nooit publiek... Ah! stond ik als oh, enige als geluk. klein jongetje... stond ik kaart te dansen op uh, van die oude lulletjes. <laughs> Oh. Inmiddels uh, vind ik het helemaal te gek. Maar uh, nee, ik heb uh, ze toevallig twee weken geleden nog zien spelen in de pletterij. Want ik uh, ga altijd als trouwe fan even kijken als ze moeten optreden. Maar David, die zit, ja, je, die zit in die bed. Ja. Dus als ik, tegen, als ik volgende maand als ik tegen ze zeg... Hey David... Uh, je kent de vader van Bas, maar Bas zelf is altijd mee, omdat er anders geen publiek is. Ja, we <lacht> dan al <ook> die <niet> regen geeft. <lacht> Was als kind. Eh? Nee, inmiddels trekken ze de volle zalen. het is hartstikke leuk, hartstikke helemaal te gek om hem <lacht> te zien spelen. Ja, oké. Okay. Dus, uh, ga een keer kijken zou ik zeggen. Ja. Nodig hem uit met zijn voltallige band. Ja, het zijn covers, dat, uh, Jazz, en, ja. spelen jazz. Uh, uh, moeten we nog eens even over na. Hoe zit het met jouw uh, jazz aspiraties? Zit daar, zit daar <laughs> nog iets, uh, iets in, uh, in de muziek waarvan je denkt... nou, jazz, dat kan ik wel een beetje gaan gebruiken in uh, mijn muziek, of? Mm, niet per se helemaal. Ik vind het sowieso tof. Ik luister het wel. Ja? Ik haal er denk ik ook onbewust wel wat inspiratie uit. Maar het zit niet per se heel uh, bewust in mijn pakket, nee. nee. <laughs> um, maar goed, het is uh, altijd dus de uh, alternative en R&B. Even over jou, maar wanneer merkte jij van... hé, hey, ik kan ook muziek maken... Um, ja, dat is ook wel een grappig verhaal. Mm. Ik um, zong als kind altijd keihard mee met de radio. En dan had ik een radio op mijn slaapkamer staan. En ik had een balkondeur en die zet ik dan een klein beetje open. Met het idee dat uh, Beyoncé en Jay-Z dan langs zouden lopen... en me dan ah. een platencontract <laughs> zouden geven... Ik klein, nee. hè? Hoe dat nee. zo klein. Hoe hard nee. zingen ook, hè? Dat, ja, ging, ja. dat ging als een... Nou ja, ik heb goed getraind daar. Ja. En dan kwam mijn pa altijd wel eens naar boven. Die zei van... Nou, hey, moet je misschien niet even hè, een beetje rust aan doen? Dat is een beetje, misschien soms een beetje hard. Heel mm -hmm. lief altijd. Mm -hmm. Super supportive. En hij dacht van... Nou, blijft maar aanhouden dat zingen. Dan moeten we misschien toch maar iets mee gaan doen. En hij had altijd, altijd de droom om drummer te worden. En hij heeft dat eigenlijk, eigenlijk nooit echt opgepakt. Dus hij dacht, nou ik heb een collega die gitaar speelt. Dan ga ik wel cajon spelen of nou, proberen of iets. Mm -hmm. En misschien ook een beetje gitaar, een beetje zingen, een beetje mannetjes voor alles. En dan starten we gewoon een band. Dus ik ben met mijn vader, uh, heb ik uh, jarenlang uh, als kind zijnde, uh, als tiener zijnde. Um, in de band gespeeld. En hebben ook echt optredens gedaan en zo in Zeeland. En uh, daar heb ik, denk ik, de allereerste kneepjes van het vak wel geleerd. Ja, ja uh, voor de mensen die zitten te luisteren, uh, hoe komt hij uh, met die vraag? Nou, uh, dit is dan de Maarten Verduin vraag. En wie is Maarten Verduin? Dat is een collega radiomaker ergens in het land. Doet op zaterdagmiddag tussen 4 en 6 ook een programma. Ook met podium 107. Want dat is mm. zijn programma. En daar zitten dus ook mensen zoals jij daarin. En die stelt soms ook die vraag: wanneer. Is dat bij jou begonnen? Nou, daarom heb ik die vraag gesteld. <lacht> dus dit is tegen dan de Maarten Verduin-vraag. Dan even over, uh, over dus, uh, dat uh, op het moment dat je dus begon te spelen. Maar uh, dan is er natuurlijk vervolg als je uh, dan te horen krijgt. Nou, er zit wel aanleg in. Maar dan wil je natuurlijk uh, de muziekopleiding doen. Ja. Dat ja. uh, kwam eigenlijk veel later pas. Ik ben best wel redelijk laat begonnen aan het consortium ook. Ja. Ik ben eigenlijk spelende wijs steeds meer gegroeid, gegroeid. Alles zelf eigenlijk een beetje uitgevonden en, en gewoon maar gedaan. Dus ik mm. was eigenlijk ieder weekend alleen maar op het podium te vinden. Alleen maar in een repetitiehok aan het, aan, het, aan het doen eigenlijk. Mm. Um, en toen dacht ik wel van, goh, ik zou eigenlijk wel het consortium willen doen. Maar ik kan geen noten lezen, nooit zangles gehad, uh, geen idee. Zal wel niet lukken. Um, nou ja, dat eigenlijk. En toen dacht ik van nee, misschien moet ik dat niet de hele tijd voor me houden. En moet ik het gewoon een keer gaan proberen. Dus toen ben ik naar Haarlem verhuisd om management te gaan studeren. In hetzelfde gebouw Wat een geval, een onweg. Ja, ja, wat een omweg. Ja. In hetzelfde gebouw als, als het conservatorium. Dan zag ik heel de hele tijd die, die, die stomme gitaartassen naar de andere vleugel gaan. Ja. En ik zat daar maar met mijn marketing en management shit. En ik dacht, ja nee, ik ga het gewoon proberen. Fuck it, ik ga het gewoon proberen. Ja, en toen werk opeens aangenomen. Toen was er paniek in de tent. Want toen moest ik echt in de zomer noten leren lezen. Uh, nou, van alles natuurlijk oppakken en zo. Ja. Maar ik had gewoon het geluk dat ik Heel veel ervaring al had. Dus ik, ik had gewoon. Mijn gehoor was heel goed ontwikkeld. Ja. Ik wist heel goed wat ik wilde en wat ik wil en hoe ik wil klinken en zo. Ik denk dat ze dat wel ook al aansprak. En ik had hele goede motivatie, want ik was wel bereid om te werken. Ja. En dat was dus het voordeel van de twijfel, want dus toen zat ik erbij. Toch ja. is dat hele marketing- en managementverhaal. komt hij dan nu ook wel een beetje goed te pas? Want als jij een soort van do-it-yourself uh, independent artist bent. Mm -hmm. Ik haal nu even de woorden aan van Wendy Moore. Die moet jou ook wel wat zeggen. Ja, maar goed, ja. daar kom ik zo nog even op. Maar uh, die, uh, dat, dat betekent dus dat je dan toch ook een hele uh, goede strategie kunt bedenken om je muziek aan de man te brengen. Dus, dus het mes heeft wel degelijk aan twee kanten gesneden. We gaan weer luisteren naar Singa, want die hebben we niet voor niks in deze studio zitten. Er komen we weer wat nummers aan, dan moet ik weer eventjes heel fijn naar mijn lijstje hier kijken. Want ik heb het erop opgeschreven, maar het is ook mij geappt. En WhatsApp Web is natuurlijk een werelduitvinding, is de beste uitvinding sinds het gesneden brood. En dan staat het allemaal keurig netjes op. Uh, het tweede uh, setje van twee. En daar beginnen we mee. En dat is iets heel spannends. Want dat is nog iets wat nog niet eerder te horen is geweest. Wij mogen dat weer als eerste laten horen. En dat nummer dat heet My Mind. My Mind. Out, working out things that aren't working out. Call me off guard within the pain. Promises are promise. Explain to me well, it pours when it rains. Well, the sun won't shine these days? My life in crossfire. I just keep on trying to believe things will all make sense someday. Keep trying to breathe. Up, but the voices in my head so loud so I shut down the world goes by so fast Couldn't keep up with the rest Society and its pressure and Measure where I learned my toughest lessons It learn me down the wrong track Losing myself to someone who shouldn't be in my bed My bed It's always I'm sorry my bed But I can't go on like that I won't go on like that Say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 Als ik wil, een halve tel weer te laat, maar goed, dat maakt niet uit. Het uh, is, vind ik, altijd wel mooi. Uh, dat nummer dat heet My Mind, wel een uh, goed gevoelig nummer, vind ik. Dus dat, uh, dat is, vind ik wel weer. komt hij ook op uh, iets te staan? Ja. Ja, nou daar gaan we het zo over hebben dan. <laughs> dus uh, dus uh, we, we zijn in ieder geval van uh, My Mind zijn we in ieder geval nog niet af. Want uh, dat, dat is wel leuk. Um, weer even terug naar het lijstje. En dat is een bekende. Want dat is al een single volgens mij iets eerder dit jaar al uitgebracht. Die is van 2024, dus van dit jaar. En uh, we kennen hem in een toch wel uh, dynamische uh, variant... Maar nu krijgen we een hele mooie ingetogen variant. En dat nummer dat heet Rice. Take a step back, take it off. Let me see you. Staring to a mirror. Sit down, I wanna see it to you. Trust the fun Take a deep breath on your body Respect your mind Tell me you feel bad for now Just let it slide You deserve it all Tears roll, let them go out of your inner system. Know it's hard to love yourself if you never learn to listen. Cause you deserve it all. You gotta trust the fire All you need to know a gut feeling never ever lies. Flow with the waves. Let the universe supervise. You deserve it all. The signs just stuck in away het tweede blokje van twee... ...en na het volgende uur... ...komt er nog een blokje van twee... ...dus helemaal voorbij is het nog niet... ...eerst Wendy Moore tot dusver... ...op haar naam heeft uh, staan... ...en dat uh, nummer dat heet Hook... ...en is haar uh, meest recente single... ...want die is vorige week ten doop gehouden... ...ook hier in dit programma... ...ik vind ik altijd wel grappig dat ik dat dan uh, mag doen... En waarop een trotse moeder zegt, ja, je wilde hier een primeur. Ja, maar het, uh, dat, ja, dat ligt nou eenmaal in het aard van, uh, van dit uh, programma. We zitten op het donderdagavond. <laughs> dus dan troggel je nog wel eens wat af. Wie daar ook niet zo moeilijk doet, is degene die ook nu uh, schuin tegenover mij zit. Dat is uh, Singa. Want uh, bovendien, jij uh, kent Wendy ergens van. Ja, zeker. Ja, <laughs> ja dat is zo goed ook. Ja, uh, vertel. Ja. Hoe zit dat? Uh, nou, Wendy heeft een post bij mij. Zangles gevolgd. Ja. ja. ja. Uh, en uh, als je nu dit hoort. Vind je het uh, natuurlijk wel uh, heel fijn. Dat ze dus ja. alles in de praktijk uh, nee. goed brengt. Zeker weten. En zij is echt waanzinnige songwriter. Ze maakt zulke vette hoeks. Het ja. is echt... Uh, we hadden dan wel eens les en dan liet ze me wel eens wat horen en dan gingen we het over dingen hebben waar ze dan een beetje tegen aanliep als we het live moesten inzingen of in de studio of zo. En elke keer dacht ik weer, jeetje meis, Ze je maakt echt zulke vette, vette chorussen en zo catchy allemaal en mm -hmm. Het zit gewoon heel goed in elkaar. Ja. Dus uh, nee, dat, dat doet ze echt super goed. Ik zit ja. te denken aan een soort crossover. Zou het uh, wel eens uh, wat zijn als jullie twee iets uh, gingen doen? <laughs> Wie weet, ja. <laughs> ja zou het is wel heel anders, maar ja. Ja, misschien uh, dat we elkaar in het uh, midden kunnen treffen. Of zo. Dat zou ja. ik niet denken. Want er zitten wel uh, hier en daar, wat uh, zeker in deze single, zitten er wel raakvlakken, uh, vind ik, uh, in dat opzicht. Uh, ja, vet. Ja. Uh, maar goed, uh, we zullen Wendy sowieso uh, na dit weekend gaan tegenkomen... Want er is sprake van een optreden met Inge Bo. Of dat uh, ook uh, daadwerkelijk mm. uh, uh, vorm gaat krijgen. Dat moeten we nog even afwachten. Maar Inge Bo is een van, de, uh, uh, een van de mensen die op gaat treden... Tijdens Pride at the Beach op de baandag. Uh, en als we dit uh, uitzenden is het donderdag. Dus wat dat er gaat, uh, zal dat uh, wel iets gaan betekenen. Uh, dan weer over jou. Want uh, ja, we hebben net uh, My Mind net gehoord in het tweede blokje van twee. Ja. Uh, hoe zit dat? Want dat is een nummer wat nog niet uh, eerder uh, te horen is geweest. Ja, wij zijn dan weer... Van die uh, lucky bastards die dat dan weer mogen, mogen, <laughs> uh, uh, mogen laten horen in een hele mooie jas. Ja. Een mooie jas en een mooie uitvoering. Ja. Maar uh, jij hebt toch plannen voor uh, niet een EP, maar een heel album, geloof ik, toch? Klopt, ja. En, er ja. ligt gewoon een uh, album, is klaar. Ja. Dus, uh... um, waaraan moet een album voldoen? Oh, uh, Leuke vraag. Ik denk dat een voor tuinvraag. Ja, ja, jezus, ja, dus, ja. Hij overvalt me. Ja. Ik denk dat een, waar een uh, album moet aan voldoen. Ja. Ik denk dat dat voor iedereen verschillend is. Mm -hmm. Ik denk, um, een album kan je op heel veel verschillende manieren zeg maar invullen natuurlijk. Je kan een album maken omdat je gewoon een verzameling met liedjes wil hebben. En dat mm -hmm. gooi je op een album. Heb je een album. Je kan een conceptalbum maken. Dat je echt met een idee gaat schrijven. En daar helemaal induikt. Mm -hmm. Je kan een live album maken. Je kan... Uh, er zijn superveel mogelijkheden, denk ik. En, maar als ik voor mezelf spreek, ja. <laughs> um, ja, het leek me sowieso heel vet om überhaupt een album te kunnen maken. Om dat te kunnen zeggen, dat leek me al tof. Mm -hmm. En um, toen ik met de studio inging met uh, producer Raymond, toen kwam ik eigenlijk best wel snel op het idee om wel echt een conceptalbum te maken. Dus iets gerichter te gaan schrijven. Dus dit album gaat eigenlijk... zo'n uh, wat lichtere kant... met onder andere Sun Goes Down... Uh, erop en Running. En dan een wat donkere kant... met uh, onder andere Rise en bijvoorbeeld dus My Mind... die je net hebt gehoord. Ja, ja. Uh, en daar wilde ik een soort splitsing in maken. Dus in alles zie je dat terug. Je ziet het terug in de visuals, je hoort het in de lyrics... je hoort het in de sounds die we hebben gebruikt... In in de beats, in, in alles eigenlijk probeer ik een soort van die scheiding te maken... tussen de donkere kant en de lichte kant. Omdat ik gewoon geloof dat alle mensen meerdere kanten hebben. En soms ja, heb je een lichte kant en soms heb je een donkere Want dan kant. Dan begrijp ik ja. uh, dat je daar je dus ook een, een beetje kwetsbaar in op moet stellen... om ja. juist dat te doen. Uh, hoe ja. ga je daarmee op? <laughs> Wisselend? <laughs> ja? Ja, nee, goh, ik heb wel echt huilend in de studio gestaan... met ja? alle nummers inzingen. Ja, ja. echt, ja. Maar dat maakt het. Zijn, het zijn je eigen nummers dan, nota ja. Maar hoe, hoe, hoe gebeurt dat dan? in de... Ja, ik weet niet. Opeens dan, het overval, het overviel me wel echt hoor. Ik ja? Was, nou ja, goed. Ik ben met mijn eigen proces natuurlijk bezig. En uh, mezelf aan het uitvinden. En ik leer mezelf steeds beter kennen. Ja. En we gingen een, een donker liedje opnemen. Dus aan de donkere kant. En ik had net een gesprek gehad met mijn therapeut. En er kwam eigenlijk op neer dat ik me uh, best wel mee met, met eenzaamheid eigenlijk heb gedeeld. Um, ja. Ja, in mijn leven. En um, nou ja, er kwam dus een, een liedje uit. En opeens kwam het gewoon heel erg binnen. Dus toen zijn we dat gaan opnemen. Maar het vette daaraan is, is dat, dat dus op, je hoort dat in die, opne in die opname. Ja. Je hoort niet per se dat ik aan het janken ben. Maar <laughs> gewoon wel de, de emotie hebben we op dat moment kunnen vangen of zo. En ik moest echt een paar keer stoppen. Want ja, het bleef maar komen. Maar als we die momenten dan hadden... dan kon ik het erop zetten en dat is echt zo'n vet nummer geworden. En elke keer als ik het dus zelf ook luister, dat heb ik bijna nooit, want ik vind het eigenlijk echt niet heel erg leuk om mijn nummer, eigen nummer duizend keer te luisteren. Maar Als ik die luister, elke keer denk ik dan weer van holy shit. Holy shit, dit is zo vet. Ja? Sowieso, ja, dat sowieso. Het is zo vet. Maar ook het pakt me gewoon steeds. Ja, heel ja, bijzonder. En dat is een nummer wat wij nog niet hebben gehoord. Nee, man? maar mijn mind komt wel close, hoor. Ja? Ja, dat is wel, het zit wel in dat straatje. Die hebben we in één teken Ja, die hebben we ook in één teken. Uh, One teken? Ja. ja ja uh, wat, uh, Want ik hoor jou over in één take, uh, Bas. Uh, wat is daar nou zo mooi aan dat je het in one take op kan nemen? Nou, We hebben er toe voor gekozen om uh, gitaar en zang tegelijk op te nemen. Mm. In dezelfde ruimte. En normaal gesproken, als je meerdere takes zou willen opnemen... Dan neem je het apart van elkaar op, zodat je ergens kan inprikken... en dat je een stukje van een liedje opnieuw kan doen. Mm. Maar als je dus samen iets opneemt, dan heb je overspraak op de microfoons. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oh ja. Ja, dus. Uh, maar het was zo'n vibe die we hadden neergezet. Ja. En uh, het is echt niet de, de meest perfecte opname die we ooit hebben gespeeld. Maar timing was goed en de hele emotie en de hele, hele samenspel was, was te gek. Ja. En, en dat, dat hoor je ook echt terug in de, in de opname. Dat was heel ja. cool. Ja, en ook daarin is weer een contrast. Want de rest van het album is zo geproduceerd en zo zeg maar heel elektronisch en zo. En dat mm. we eigenlijk ook daarin weer, weer een tegenhanger wilden creëren. Ja. En toen hebben we bas gebeld. Was je moet komen. <laughs> maar misschien is het ook wel zo leuk. De, de, de imperfectie is dan juist ja, het mooie eraan. Denk ik. Dus we gaan ons opmaken voor het uh, laatste blokje van twee voor vanavond. Want uh, dan gaan we dit ook fijn afsluiten. Deze 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf. Muzikaal gesproken dan. Want er komt natuurlijk nog een gesproken stukje woord. In dat opzicht. Want ja... Uh, er moet natuurlijk ook iets van een assortiment van podcast, videocast worden gemaakt. Dus, dus ja, daar komt nog wat uh, gesproken materiaal in. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, Moving Slowly. Moving Slowly. But we sing nothing Higher pacing up the volume Turn my head to the sky feels feelings I belong to a different sequence Bodies moving in some motion Eyes close it's like we're floating in For a secret plan Just be sweet and sour, Around my world like this forever. Can't feel my face, but it doesn't matter. Lightning got me tripping, so hit me harder than the liquor. Forget the world and how we spit in my spaceship. Let me. En dan hebben we er nog eentje. En dat is ook een nummer dat al eens eerder uitgebracht dit, uh, dit jaar als single. En dat is het laatste nummer van vanavond. Dat het nummer dat heet Running. Done running. Won't be running for myself, no.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 I'm just starting to like what I see. Don't think I know me inside out. Don't hate me for choosing me. I'll be taking my time, in control of my life. I'll be giving my love to the ones I admire. Be taking my time, in control of my life. Don't hate me for choosing me. I'm done right. So, pick up the face, slow it down, read my face, figure me out. Pick up the face, slow it down, read my face, figure me out. Pick up the face, slow it down, read my face, figure me out. Sue me for all the things I've done, see me for all that I've become. Now, gotta stop running, running, cause the game ain't funny, honey. Changing directions turn out to do nothing. Life ain't worth if you was running. Gotta stop running, running, cause the game ain't funny. Turn up the new. Ja, dat uh, was en dat het leuke was. Ik zat een beetje te grasduinen op het, uh, het Facebook-profiel van, uh, van Eva. Uh, dat is natuurlijk Singa, die we vanavond hier hebben. En wat kwam ik tegen? Een foto van Operation Hurricane... met de fotocredits even van Leeuwen. <lacht> was je ook nog fotograaf geweest dan? Ja, ik, heb, uh, ik vind sowieso fotografie heel erg leuk. En ik, ben, ik was toen uh, best wel actief. Dus er uh, zijn best wel wat beentjes die, uh, die, toen, uh, ja. Ja, die dus ja. gevraagd hadden van... hé, hey, kan je nieuwe foto's maken of bij een concert of zo? Ja. Dus als je verder scrolt, ja. <lacht> Dan kom je nog wat dingen ja, meer van tegen. Van er kan alles uh, voorbij komen. Ja. Ja. Uh, als we het dan toch even over de fotografie hebben... doe je dat nog steeds? momenteel niet, want ja, ik heb ja. gewoon andere prioriteiten nu, maar ja. ik vind het wel heel leuk, dus ik denk dat ik dit in de toekomst wel weer een beetje ga, ga oppakken, ja. ja. Uh, het voordeel is natuurlijk wel dat jij dan een beetje kan weten hoe een muzikant, ja, profiel of wat dan ook neergezet zou kunnen worden. Dus je kan er wel over nadenken... om ja. het beeld zo goed mogelijk neer te zetten. Zeker. En dat helpt natuurlijk ook super mee... met mijn eigen artwork. En als ik zelf shoots heb... dan weet ik precies van... hé, hey, kan je ongeveer dit of dit? Of dan probeer ik een beetje ja. te sturen. Mm -hmm. Zij kunnen dat natuurlijk veel beter. Maar ik heb wel besef van, uh, van wat goed kan werken of zo. En dat ja, want, helpt al mee. Ja, ja, want wij hebben nu dus ook uh, voor deze uitzending... ook uh, een deel van het artwork... Van Linde Doornbos, en Carlijn Andrius in Never Change in Winning Team. Heb je nee, al uh, uh, ja. uh, van de week gezegd. Die hebben we een beetje gebruikt uh, voor de aankijler voor vanavond. Maar uh, dat is toch iets uh, wat, uh, wat, waar, waar je toch, toch wel degelijk over nadenkt... van hoe je dat uh, naar buiten toe wil brengen. Ja, absoluut. Ja. En ja. zeker bij dit album... omdat de contrasten zo groot mogelijk naar voren gebracht moesten worden... Mm -hmm. wil ik dat dus ook in het artwork hebben. Ja. En eigenlijk twee verschillende artworks eigenlijk maken. Mm -hmm. um, ja, en dat zie je gewoon terug. Dus aan, aan de ene kant bij Bryce bijvoorbeeld heb ik een best wel statische foto, donker... met een soort van um, ja, hoekige tranen eigenlijk over mijn wang lopen Die zijn er ook echt met de hand opgezet. Nou, dat ja. heeft al anderhalf uur, twee uur geduurd. Ja. Maar super vet. Ja. En uh, de andere kant wilde ik meer soort in een beweging, de beweging vastleggen. En dus met zilver werken, wat dan echt een tegenhanger is van, van zwart. En op die manier dan, nou ja, echt de contrasten neerzetten. Ja. Ja. Uh, licht en donker denk ik ook aan Yin Yang. Ja. Hoe is het uh, met de yin-yang van Eva van Leeuwen schuine streep Singa gesteld? <laughs> Hoeveel een balans is momenteel. Ja, mijn balans. Uh, ja, op zich wel, op zich wel goed. Ja, het, blijft, het blijft gewoon hectisch. Je zit gewoon in het proces van een album releasen. Nou, er komt zoveel bij kijken wat mensen misschien niet helemaal beseffen. Hmm. Dus het is gewoon een één grote rollercoaster om dit überhaupt naar buiten te brengen. Dus het recorden was een rollercoaster. En nu gaan we het releasen. Dat is ook een rollercoaster. En dan volgend jaar hopelijk een soort clubtour, festivalseizoen. Wordt ook een rollercoaster. En daarna ga ik op vakantie. Ja. En dan zoeken we de ying en de al alweer terug. Dus ja, uh, <laughs> het, het zal uh, denk ik uh, niet zo... Ja, uh, Je hebt al een popronde meegedaan. Er ja. wordt wel eens uh, gezegd, je kan nooit een tweede keer aan een popronde. Nou, dat was Mag ik te betwijfelen, Want Minor Citizen bijvoorbeeld is zo'n band die twee keer in de popronde heeft En Lea Rijf volgens mij ook. Ook? Ja, ja inderdaad. Ja, stond het afgelopen jaar weer. Ja, ja. En, uh, en, en een jaar of twee daarvoor uh, geloof ik ook nog. Dus, uh, dus ja, het zegt mij uh, niks. Dus waarom zou dat bij jou niet kunnen, denk ik dan? Ja, ja, weet ik ook niet. Dat, uh, het zou een optie kunnen zijn. Ja, echt, maar ja, het is ook vet om gewoon uh, met bent uh, alle zalen van Nederland te gaan plat spelen. Dus misschien moeten die gewoon even wakker worden... en ja. dan gaan we gewoon ja. daar staan. Uh, wat uh, ja. onderneem je daarin, in dat, uh, dat opzicht? Uh, ja, heel veel. Heel veel ja. mailen. Heel veel connecties maken. Um, oproepjes plaatsen. Toch even mailen van, hey, is er nog voorprogramma nodig? En daar dan weer een ingang bij zoeken. Dus er is dus heel veel ondernemen wat er nog naast, uh, wat er nog naast is. Er komt toch weer dat marketing... en ja, dat, uh, ja, dat ja, verhaal. Ja. Dat komt Absoluut. dan toch weer naar, uh, ja. naar boven. <laughs> uh, Bas, je bent uh, nu weer meegekomen vandaag. Ja. Was dit uh, weer leuk? Dat je, hartstikke denk, leuk. Je, van, uh, hey, uh, oude bekenden weer uh, zien. Zeker, hartstikke gezellig, hartstikke ja. leuk. Ja. Uh, en hoe was het uh, voor jou, deze eerste ervaring in deze Ja, studio? heel tof. Ja? Jullie hebben echt een topplek. en gewoon lekker geregeld allemaal en kletsen over mijn muziek. Ja, daar zeg ik natuurlijk geen ja, nee tegen. <laughs> dat lijkt me <mij> ook. <laughs> Nog één ding, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Want als we dan toch een beetje reclame gaan maken. Ja, dat is natuurlijk uh, Singa Music op de socials. En je kan uh, www.singamusic.com als je de website wilt checken en daar staat alles gebundeld. En op Spotify natuurlijk onder de naam Singa. Helemaal duidelijk. <hums> uh, dan hebben wij nog één nummer van Singa. Nou, oh, eigenlijk niet echt uh, laten horen. Maar wil je nou weten hoe het nou echt een beetje klinkt... in de volle, volle sterkte, heb ik toch nog een nummer uitgezocht. En in deze bijzondere 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf... op deze tweede kerstdag blikken we natuurlijk ook terug... op wat er eigenlijk een beetje is uitgebracht in Noord-Holland. Wat opvalt zijn in ieder geval de Volendamse muzikanten. Eh, namelijk een band, Lorem Ipsum, die meedoet aan de popronde. Maar ook Niels Buis, die dit jaar zijn eerste album uitbrengt, namelijk The Lowlands. En van dat album ga je namelijk nu iets horen. En daarmee sluiten we dit uur af.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 Oh, just like you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 Good job